Trends. Melodies from their guitars leave you just gazing up at stars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 Ja, dan word je toch vrolijk van. Ja, keep on smiling, James Lloyd. Och, heeft hem twee keer gezongen trouwens. Eén keer in de jaren 70 en één keer in de jaren 80. En het verschil is bijna niet hoorbaar, maar wel... Herkenbaar voor de uh, ja, kenners, zou ik maar zeggen. Deze was uit 1971. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Ik ga je oren, ik beloofde het al, vertroetelen tot 12 uur. Uh, met heerlijke muziek, hele herkenbare muziek en uh, een reportage van Jeroen van Gent. Dat dus. Dus stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep zuid -Vee. Om het woorden uit Kuifje te spreken, nu duizend bommen en granaten. Hier is de Jazzpolitie. Kom je er net bij? Kom je net bij Zet Via op deze aardige zondagmorgen? De laatste zondag van uh, december van 2024. Wees welkom. Ik weet niet wat het is om voor mijn leven te rennen Zou ik een held zijn of liever bekennen Ik weet niet wat het is om honger te lijden. Ken gelukkig betere tijden Ik weet niet wat het is om verzet te plegen Zou ik vooraan staan of had ik gezwegen Ik weet niet hoe het voelt als ze op je jagen Ik heb nooit een ster gedragen. ...og niks met elkaar te maken hebben... ...maar eigenlijk toch wel een beetje van wel. Scott McKenzie uit de Flower Power Tijd. Weet je, peace, en vrijheid en bloemetjes. En daarvoor de jazzpolitie met de harde werkelijkheid. Bommen en granaten. Maar er zit dan ook wel een jaar of 17 tussen deze twee nummers. Je hoort het hier bij ZVL. Straks een reportage van Jeroen Vergent. Hij gaat het hebben over. wel. hoe was 2024 voor u? En misschien heeft u ook wel een wens voor 2025. Je hoort dat straks hier in de show, hier bij ZVL. Maar eerst, Cloud. Dit zijn mijn laatste woorden. Dat zijn mijn laatste woorden. Wie denk je dat je bent? Ok, mana d'autre break du sauce, ta maman means, ben de deux. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur.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 da da da What's De Brothers Johnson, Stomp. <laughs> Geweldig, ik heb daar mooie herinneringen aan trouwens. Aan dit uh, prachtige nummer. Ik uh, was in die jaren ja, DJ in de Image Club, een hardrock tent in uh, Teneuzen. Veel mensen van mijn leeftijd en een jaar of tien jonger weten dat nog. En uh, dat was natuurlijk altijd keiharde hardrock. Maar intussen ging ik gewoon lekker naar uh, de tent van mijn zus. Want die had Bardemar marquise. Ook in de Nieuwstraat in Terneuzen. Als je de straat kent natuurlijk. Ik weet niet of je het weet. Als je in Sas van Gent woont. is het natuurlijk wat anders. Of in Hulst. Uh, en uh, daar draaien ze deze nummers. En soms kon ik zomaar even een uurtje pauze nemen. En toen ging ik daar uh, aan de dans. Zal ik maar zeggen. Met onder andere dus muziek van de Brothers Johnson. Het is maar een gek verhaal. Maar goed. Ik heb nog een gek verhaal. Ik zat van de week televisie te kijken. En ik keek op kanaal 50. En ja, daar zag ik toch iets heel bijzonders. Ik zag een tv-serie. En ik ja, dacht, ja, dat is lang geleden en uh, wat was dat allemaal? En opeens dacht ik: die stem ken ik. Welke stem? Nou, deze. They lie in Boothills all through the West. The outlaws, the gunslingers, the Billy the kids and worse. Say a fellow like the coward that shot Bill Hickok in the back. There's always one like that in every time of history. Most of them were varmints, but every once in a while in one of them there may have lived a man. he lay face down on the desert sand clutching a six gun in his hand shot from behind i thought he was dead For under his heart was an ounce of lead but a spark still burned, so i used my knife and late that night i saved the life of ringo I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour, I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo. One day we rode the mountain crest, and I went east, and he went west. I took to law and wore a star while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame all through the west they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo. They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly .44 of Ringo. Ringo. They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun and then he said to me, We're even, friend. And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo. Ringo, Ringo. I blocked the path of his retreat. He turned and stepped into the street. A dozen guns spit fire and lead. A moment later, he lay dead. The town began to shout and cheer. Nowhere was there shed a tear for Ringo. Ringo! The story spread throughout the land that I had beaten Ringo's hand. And it was just the years, they say, that made me put my guns away. But on his grave, they can't explain the tarnished star above the name of Ringo. Ringo, Ringo, Ringo, Ringo. De mooiste tijd van een jaar.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 hoop dat je het leuk vond stiekem gedanst wie heeft dat niet gedaan? Hè? ooit stiekem gedanst nou ik wel hoor ik kom er gewoon voor uit misschien jij ook wel stiekemtjes aan de andere kant van de radio Toontje lager. En voor Lord Green, die we natuurlijk kennen als pa in uh, ja, een western-serie. Bonanza. En eerlijk, ja, hij draait op kanaal 50 op ons. En ik uh, zepte zomaar over de kanalen. En toen zei ik dat. En ik denk, die stem ken ik ergens van. En toen dacht ik, oh, even zoeken. En ja, hoor, daar was hij. Je hoorde van hem. Uh, Ringo, die heel prachtig werd geparodeerd door uh, André van Duin. En dan heet het opeens Bingo. Trouwens, ook een nummer waarvan je denkt. Huh, hey, dat is uh, gezellig. Die moet je eens beluisteren, joh. Uh, je kunt hem makkelijk vinden op YouTube. Goed, tijd voor een reportage. Zet uw radio rust iets harder. Qua volume dan, hè? Dan kunt u de volgende bijdrage van Jeroen van Gent wellicht toch nog boven het vuurwerk uithoren Klinkt Hoewel het vuurwerk. Ja, het illegaal afgestoken vuurwerk. Want daar hebben we het natuurlijk vandaag over. Het is niet anders, maar. Einde van het jaar is nu toch in zicht. We hebben er weer een jaar op zitten. Met de hakken over de sloot, dat wel. Onze razende reporter ging de straat op en vroeg aan u... Ja, hoe was 2024 voor u? Nou ja, hier zijn uw mooie antwoorden. Goedemiddag. Hallo. Mag ik u wat vragen voor de radio? Kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Oh. Geen, uh, geen politiek en zo, maar leuke vragen. U oh, kent mij uit politiek misschien nog niet. Ik ben namelijk politicus. Oh, wat een ellende. Dat ik dat nou zo wel moet treffen. Nee, ik, ik vraag gewoon aan u, ongeacht beroep of wat dan ook, hoe was 2024 voor u? Dat was persoonlijk geen verkeerd jaar. Ik ben heel gezond gebleven. Hm, belangrijk? Ja, dat vind ik het allerbelangrijkst. Ik geniet van mijn pensioen. Ah. En ik doe mijn werk voor de gemeenschap als lokaal politicus. Ja. Weet je, ik ben net met pensioen gegaan, dus dat is allemaal een beetje ah. wennen. Dit jaar? Ja. ja. Aha. Dus. dus dat wordt inderdaad ja, minder... Uh, u hoeft niet meer op weg? Nee. nee. Dat is echt voor moeilijk. Ja, nou, het is wennen. Het is niet moeilijk, het is wennen. Heeft u al iets verzonnen om dat in te vullen dan? Zeker, ik ga gewoon uh, mantel zorgen. Dus. Dat is een hele goeie. Ja. ja. Dat komt wel mooi uit. Heeft u daar ook misschien uw baan op gezegd? Nee, nee, nee. Ik ben gewoon met pensioen. En met pensioen? Gedaan. Ja. Okay. Nou... 2024, als je naar zo terugkijkt, uh, gaat u nog iets doen aan het einde van het, van het jaar? Uh, iets leuks met oud en nieuw? Niks bijzonders. Niks Gewoon bijzonders. met de familie. Oliebollen. Oliebollen en uh, gezellig bij elkaar. Wat doet u precies dan? We doen veel. We doen veel voor de inwoners. Daar draag ik mijn steentje aan bij. Dus ja, dat is dankbaar werk. Ja. Dat is dankbaar werk. Nou, moe? Nee, dat weet, dat weet ik even niet meer. Misschien komt het door het mutsje wat u op heeft, maar ik heb ook te heel <laughs> te Heuvel tegelijk. Hoe was 2024 voor u? Is dat een beetje goed verlopen? Nee. Want we zitten aan het eind, dus. Ja, nee. Vooraf, nee. Niet goed verlopen? Nee, nee helaas nee. niet. Nee, ja. Waar zit hem dat in? Persoonlijke omstandigheden. Ja, oké. Je hoeft niet allemaal op straat te gooien, maar ja, uh, uh, uh, uh, uh, was het echt slecht? Uh, oud ongeluk, revalideren. Nee. Hey. Ja. Dus dat is... Uh, is dat u overkomen? Ja. Ja, helaas wel. En lukt dat nu een beetje? Uh, nee, nog niet. Ik ben er nog niet. Dus het duurt nog even. Dat wordt verder knok in 2025. Ja. Nee. Ja. Nou, daar ga ik verder dan niet naar vragen. Nee, maar ga, gaat u niet? nog iets leuks doen met het oud en nieuw? Met de uh, laatste week van dit jaar? Uh, nou ja, mijn man is op de valreep ook nog eventjes een baan verloren. Dus uh, ja, feestdagen nee. zijn uh, niet zo gezellig. Oh, de 2020 ja. is echt een beetje pechjaar. Ja. Nou, Moe. Ja. Uh, heeft u nog vooruitzichten om, om een nieuwe baan te vinden? Vast, vast. Komt allemaal wel weer goed. En hoe wordt, hoe wordt die laatste week van het jaar? Mm -hmm. Ah, ja, dat weten we nu niet. Redelijk, ja. Ja? Redelijk, ja. ja. Het zit in het midden? Het zit in het midden. Ik heb wel problemen met mijn gezondheid gehad. Heb ik nog steeds, dus voorbij. Oh, oké. Okay. Zijn er goede vooruitzichten op? Uh, jawel. De is dus. Uh, oh, oké. Okay. Ja, dat is toch uh, mijn moeder, dat weet ik maar. Ja, oké. Okay. Kun je je heel erg onrustig bij voelen? Is dat een beetje gezakt? Ja, je loopt, je, loopt, je loopt de marathon, hè? De marathon? Ja. Oh, heigen en zo? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja oké. Okay dat zag ook weer weg. Dus. Ja, oké. Okay. En verder? Ja, 2024? Uh... Uh, 2024, leuk. Jaar gehad met de kleinkinderen en zo. Ah. Uh, leuke vakanties gehad. Dus ja, best wel prettig. Ja. ja. Nou ja, niet echt iets bijzonders. Geen bijzonderheden, maar ook geen slechte dingen. Gewoon eigenlijk een, een, op rolletjes. <laughs> uh, aan het eind van het jaar, de, de laatste week, gaat u nog iets bijzonders doen? Uit en nieuw? Met Uit en Nieuw hebben ja. we nog geen uh, plannen, nee. Geen plannen gemaakt? Nee, nee altijd met Nieuwjaarsdag, zeg maar, komt de familie naar ons toe. Wout nieuw, nieuw weet het nog niet. Nieuwjaarsdag is altijd... Uh, nieuw zit, dat, Huis, ja, ja. Dat zit er altijd ja, ja. in. Ja, standaard. Is het een jaar om te onthouden toch wel dan? Of? Uh, ja, uiteraard. Alles is toch om te onthouden. Maar is er zat is is positieve dingen in om, uh, om het leuk te maken? Uh, ja, leuke vakanties gehad. Uh, leuke dingen met het gezin gedaan. Uh... Ik ja, nee, weet zo even niet uh, iets heel speciaals op te noemen, maar. Nee, maar dat is eigenlijk wel goed dat het overal gezien zo'n beetje genomen Dat het toch goed is. Absoluut. Um, maar 2024, als je nou zo terugkijkt, ja, was dat een, een jaar wat er uitsprong of was het een, een middelmatig jaar? Nou nee, als je, als je de toestand in de wereld bekijkt, ja. dan gaat het niet best. Hm. En ja. dan moet, moet je niet voor wegstoppen. Je kunt ook niet zeggen, ja, hier gaat alles goed. Nee, want vijf kilometer verderop hebben we al heel andere problemen dan wat we hier in het dorp hebben. Ja. Uh, dus ik sluit mijn ogen er niet uh, voor. En ik maak me wel eindelijk zorgen over de toestand in de wereld. Daar kun je niet elke dag mee bezig zijn, want daar word je heel ongelukkig van. Maar je kunt ook je ogen er niet voor sluiten. Nee. Dus zo zit ik daarin. Gaat u nog iets doen met de uh, oud en nieuw, met de jaarwisseling? Uh, gewoon thuis en met, uh, met vrienden. Ik ga bij mijn ouders altijd uh, oliebollen eten. Ja. Je ziet en eigenlijk uh, het liefst met het gezin. gemaakte oliebollen? Nee, niet meer. Dat heeft mijn moeder wel jarenlang gedaan. Maar sinds dat ze nu in een kleinere appartement wonen, halen we ze maar. Oh ja, toch wel. Ja. Het hele huis rijdt naar als je ze maakt. Hè? Ja, Die precies. Ja, maar ze waren wel altijd het allerlekkerste hoor. De vraag is, hoe was 2024 voor jou? We zijn bijna aan het eind. Ja, het was wel een leuk jaar. Wij ja? hebben veel nieuwe dingen meegemaakt en mensen leren kennen. Nee. Hey. Ja. Nieuwe dingen? Nieuwe dingen. Noem eens een voorbeeld. Uh, ik ben hier even huis, naar Barendrecht. Ah. Ja, ik heb uh, veel nieuwe mensen leren kennen, we gaan werken bij de Albert Heijn, ja, ik heb een vriendin leren kennen. Nou, al moe, allemaal in één jaar. Allemaal in één jaar. Ja, dat is heel veel meegemaakt. ja Dat klinkt ja. goed. Wat ga je de laatste week van het jaar doen, laten we zeggen, oud en nieuw? Met oud en nieuw? Ja. Ik denk, uh, ja, gewoon met mijn vrienden thuis, gaan we gewoon een beetje chillen met z'n allen en het jaar leuk afsluiten met, uh, Vuurwerk. Vuurwerk, alles, oliebollen, oliebollen <laughs> alcohol, ja. Oké, okay. een nieuw jaar hier in de nieuwe gemeente dus? Ja, klopt. Nou, Wat zegt u? Nou ja, nou, bedoel, ja, ik ben verrast. Ja. Eh, Wendt het een beetje? Ja, tot nu toe wel. Uh... Hoe was het? 24? Was het een beetje? Maar ja, het een, een, beetje, jaar, een prima jaar. Ja, dan? ja, ja zeker. Goed. Ja. Dat, dat, dat, we nou, hebben alvast binnen, dat, dat zit goed. Ja. Waar zat het te Kunt u een voorbeeldje geven? Leuk iets, leuks bijzonders? Nou, niet? Niet. Alles liep goed. Lieve vrienden, lieve kindjes, lieve familie. Nou. En soms wat mindere dagen, hè? maar dat hoort er dat bij het leven, bij. denk ja. ik. Ja. Ja. Ja. ja. Je kunt alleen maar, zeggen ze dan ook weer, ja, de, de leuke dingen definiëren als er ook andere en minder leuke dingen gebeuren. Zo. Zeker, absoluut. Ja. ja. ja. ja. Nou, ja. dus dat, dat zit wel goed? Dat zit zeker goed, ja. Gaat u nog iets bijzonders doen aan het eind van het jaar? Oliebollen, uh, vuurwerk? Uh, nou, ja, vooral met familie weer, met de kindjes. En de laatste week van het jaar? Doet u dan nog iets, oliebolletjes? Ja, dat, inderdaad. Traditioneel, de oliebolletjes met de familie. Ja, maar wat gaat u de laatste week van het jaar doen, uit en nieuw? Wat gaat u doen? Ik ga sowieso genieten. Ik ben graag buiten. Ik ben ook, uh, omdat ik nog gezond ben, fietsen graag. Op de racefietsen. Ik ga veel wandelen. Ik ga kennissen bezoeken. Ik uh, ben muzikant in mijn hobbytijd. Dus maar ja, drukke week van de laatste als van de Als tornado kom ik tijd tekort. Ja. we nee, was specifiek de laatste week van het jaar? Oliebollen, vuurwerk, vuurwerk? Nou vuurwerk sowieso niet. Moet het verboden worden? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Oh, schrik als politicus. Ja. Knipt u het eruit of niet? Ja, ik, weet ik niet. Nee, maar ik zeg, weet je niet. moet je nou... Ik zie dat met oud en nieuw. En dan denk ik, moet je nou alles verbieden? Nee, maar die hele zware knal in de wapenwet is dan een goed idee? Ja. Ah, goed zo. Ja, gelijk actueel van de Nacht. Ja, die granaten, die dat zijn gewoon illegale bommen. Ja, ja, precies, daarom. Ja, verbieden en ja. de wapenwet opnemen, ja. dat is het. Oh, wacht even. De mooiste tijd van het jaar: De Zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. In your mind you have To telepath messages through the vast unknown Please close your eyes and concentrate With every thought you think Upon the recitation we're about to sing most extraordinary craft. Calling occupants of interplanetary. Mijn favoriete nummers van uh, REM Rapid Eye Movement. Men on the Moon. Oh. En daarvoor hoorde je de Carpenters. Met uh, Calling Occupants. Speciaal verzoek van uh, Jeroen van Gent. van, die dat het wel passen bij zijn onderwerp van vandaag. Um, sommige mensen vinden REM saai. Nou, kan. Mag. Maar als jij vindt dat je een beter voorstel hebt. Voor de muziek van vandaag. Op uh, ZVL. Nou dan kun je daar nu as we speak invloed op uitoefenen. Want over een kwartier al begint ons verzoeknummerprogramma. Dus en dan kun jij invloed uitoefenen op onze muziekkeuze. En dat gaat hartstikke simpel. Want je gaat gewoon naar onze website www.omroepzvl.nl En uh, ja, daar kun je een formuliertje invullen, verzoekje en uh, daar schrijf je jouw keuze op en misschien ook nog een leuk berichtje erbij van waarom je het leuk vindt of voor wie uh, je het uh, ten horen wil laten brengen. Nou, kan allemaal. Dan gaan wij ermee aan de slag over een kwartiertje al hier bij ZVL. Dus ga naar onze website, omroep ZVL, ga naar het uh, verzoekje en uh, vul daarin wat je graag zou willen horen. En dan wil ik niet van jou horen dat je veel kritiek hebt op onze muziekeuze, want dan kun jij vandaag zelf iets dat doen via omroep viel I said to myself, put it on. De nummers van Orchestral Maneuvers in the Dark. Je weet wel, uh, van The Maid of New Orleans. Daar werden ze werkelijk wereldgroepen wereld mee. Maar deze is ook niet voor de poes hoor. Uh, Pandora's Box. Of the America met You Can Do Magic. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Wat is de tijd snel gegaan? Ongelooflijk. Ik ga er van tussen. Ja. Volgende week na nieuwjaar uh, ben ik uh, weer bij je terug. En dan heb ik weer lekkere muziek voor je mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je heel veel plezier met mijn collega's. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dat geef ik nog maar even mee de komende dagen. Ja, Ouderwets, maar nog zo waar als een koe. <laughs> Waarheid als een koe, inderdaad. Um, tot besluit van de show trouwens, uh, Nederlands Hoop... Uit Express Quo Vadis. Speciaal voor de vrachtwagenchauffeurs. Jawel, die van uh, Verbrugge. En vroeger was daar de meijer bij, weet ik nog. Hè. Dat logo lijkt er nog steeds wel een beetje op... als ik die vrachtwagens voorbij zie tuffen. En uh, ja, die hadden een eigen radioprogramma vroeger. Dat heette uh, Truck bij uh, Vara Radio. En uh, daar draaide dus ze dit nummer als tune, zou je kunnen zeggen. Nederlands hoop dus. Met hun Express en Quo Vadis. Ik wens je nog een hele mooie dag. Bij mijn collega's hier bij ZVL. The roads for the wild.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 Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Wat? Wat zeg je? Ik kan je niet zo goed verstaan, dat klinkt je stem, aan. Is er iets? Oh. Oh. Nee, nee, met mij is er ook niks. Tot morgen dan maar weer. Waarom doe je dit? Wat drijft je ertoe? Waar ga je heen, papi? Kom op, papi, schaal Come on!